12 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Verblijfsvergunning voor Mauro. Nederlandse bedrijven maken massaal gebruik van belastingparadijzen. En eerste Belgische jihadist in Syrië omgekomen. Het weer. Hier en daar valt wat lichte sneeuw. Er is ook wel wat zon bij 4 tot 6 graden. De paasdagen verlopen overwegend droog, maar geleidelijk meer zon. Het blijft wel koud. Overdag is het 4 tot 7 graden.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 In het beleid is bepaald dat als iemand volwassen is... dat hij dan weer terug moet naar het land van herkomst. Wat heb je te horen gekregen van de minister? Nou, in ieder geval dat hij niet zo persoonlijk neemt. En uh, ja, voor de rest uh, niet dat ik mag blijven of iets. Het idee dat wij dadelijk echt naar Schiphol moeten rijden... en hem met een enkele reis, onbekende bestemming... Ja, dat, is, dat is zo groot, dat is zo verschrikkelijk, dat is zo erg... Ik kan daar gewoon niet over nadenken. De gewijzigde motie Dibi over het ontslaan van de verplichting... tot aanvragen van een machtiging voorlopig verblijf. Wie is daarvoor? SP, Partij voor de Dieren, Partij van de Arbeid, GroenLinks, D66... ChristenUnie, CDA, aangenomen. Maurau heeft natuurlijk een uh, tijdelijke vergunning. En ik heb ook net verteld dat een tijdelijke vergunning... kan worden omgeruild voor een, uh, een definitieve vergunning... in het kader van de overgangsregeling als je aan de voorwaarden voldoet.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 Ik praat over verder met Carla van Os van Defence for Children, een organisatie die de afgelopen jaren voor Mauro en honderden andere jonge asielzoekers opkwam. Goedemiddag. Goedemiddag. Heeft u Mauro al gesproken? Ja, vanmorgen. En opgelucht? Ja, uh, hij vindt het nog heel moeilijk om te vatten, zei hij. Ik ben gewoon sprakeloos, zei hij. En ik weet dat ik nu heel blij zou moeten zijn, maar het voelt eigenlijk niet zo. Het voelt alleen maar heel raar. Daar kan me natuurlijk alles bij voorstellen. Maar ja, uiteraard uh, enorm opgelucht uh, dat het nu voorbij is.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 In Tanzania is het dodental door het instorten van een gebouw opgelopen tot zeker 17. Politie en regering spreken elkaar tegen over het exacte aantal doden. Volgens een politiecommissaris hebben de reddingswerkers niet het juiste gereedschap. Waardoor het lastig is de mensen onder het puin te bereiken. Volgens een woordvoerder van de regering hebben zeker 18 mensen het ongeluk overleefd. Er zouden inmiddels 4 mensen zijn gearresteerd. Onder wie de eigenaar van het pand en de aannemer.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 Een niet alledaagse verhuizing in Uden. Daar werd vanochtend een nieuw ziekenhuis in gebruik genomen. En de patiënten moesten daarvoor verplaatst worden van ziekenhuizen in Veghel en Os. Die worden gesloten. Verantwoordelijk voor die verhuizing naar het gloednieuwe Bernhoven Ziekenhuis in Uden is Marion van Zoom. Goedemiddag. Goedemiddag. Bent u al zover? Ik, wij zijn zover. Is het, het is afgerond. Het is klaar? Ja. Ja, u heeft mij net uh, op het juiste moment te pakken, want we hebben nog geen vijf minuten geleden onze laatste patiënten binnen kunnen halen. Om hoeveel uh, patiënten ging het eigenlijk? We hebben, uiteindelijk hebben we uh, 58 patiënten vervoerd uh, via de verhuisauto en uh, acht patiënten via de ambulance. En dat was uh, nodig met die ambulance omdat ze te slecht eraan toe waren? Ja, klopt helemaal. Dus uit voorzorg dan de ambulance dat uh, de nodige hulp kan worden gegeven in die nodig? Precies. En u heeft ook uh, hulp daarbij gehad, hè? van uh, niet-ziekenhuispersoneel, zeg maar, of verhuizers. Ja, tweeledig. Wij zijn, uh, de verhuisauto's waar onze patiënten vervoerd werden... die zijn geëscorteerd uh, door een, uh, een politie op motor en uh, zwaailicht. Um, en op de beide locaties die wij achterlaten uh, worden wij geassisteerd door Defensie. Door militairen dus? Ja. En, en waarom blijven die achter daar? Die blijven achter om het gebouw de eerste komende 48 uur daar te bewaken. Omdat wij natuurlijk daar nog onze spullen hebben staan die niet mee verhuisd zijn. Dus die gaan op ons huizen passen. Nou kan ik me voorstellen dat niet iedereen dit heeft meegekregen. En dat mensen bijvoorbeeld nog naar de oude plek gaan. Als ze eerste hulp nodig hebben, bijvoorbeeld. Ja. Wat wij gedaan hebben is daar vooral over gecommuniceerd naar partijen die daarbij betrokken zijn. Die dat moeten weten, huisartsen, huisartsenposten kranten, Maar daarnaast zorgen wij ook dat op locatie de borden zijn afgedekt en we hebben hekwerken geplaatst. En er zullen ook mensen zijn die mensen die zich toch aandienen de patiënten doorverwijzen. Hoe lang gaat u dat doen? Dat gaan we de komende tijd zeker doen. De komende tijd. En wat, hoeveel ja. kilometer scheelt het eigenlijk met, met waar het was? Uh, het scheelt ongeveer uh, vanuit de ene zijde uh, 8 kilometer, vanuit de andere zijde 14 kilometer. Dus nog een klein stukje rijden toch? Toch nog wel een klein stukje ja. rijden. Dank u wel, mevrouw Marion van Zoom van Bernhoven Ziekenhuis in Uden. Alsjeblieft. Sport. In Amstelveen wordt dit weekend gehockeed in de Europa Hockey League. Gisteren werden de eerste wedstrijden in de achtste finales gespeeld. En dat leverde gelijk een domper op voor Nederland. Rotterdam werd uitgeschakeld door het Engelse Reading. Tim Steens in het Wagenerstadion. Tim, vandaag zal er nog wel worden nagepraat over die uitschakeling. Ja, dat werd inderdaad nog wel gedaan. Ook gisteravond nog na die wedstrijd. Want Rotterdam, ja, dat was één grote treurnis. Want zoals je zei, ze werden uitgeschakeld door het Engelse Reading. Na het nemen van shootouts, Terwijl ze in de normale speeltijd hadden ze gewoon moeten winnen, Rotterdam. Maar goed, dat lukte niet. En daardoor is Rotterdam uitgeschakeld voor die kwartfinale. Want die worden morgen en maandag, tweede paasdag, gespeeld. Op dit moment spelen we uh, in die achtste finale... Bloemendaal tegen het Spaanse Campo de Madrid. En ik heb goed nieuws, want Rotterdam, of Bloemendaal... staat al na vier minuten met 1-0 voor. Dankzij een treffer van Chris Ciriello, de Australische strafcorner specialist van Bloemendaal. Dus uh, ja, wat dat betreft ziet het er voor Bloemendaal voorlopig goed uit. En er is nog een ander team uit Nederland waar het ook van moet komen nog, hè? Jazeker, want we hebben na deze wedstrijd Amsterdam, de landskampioen. Tweevoudig landskampioen. De afgelopen twee jaar werden ze landskampioen. Die spelen tegen een andere Spaanse club, Atletiek Terrassa. En die wedstrijd heeft een speciaal tintje, want bij Amsterdam spelen twee Spaanse internationals. Santi Freixa en Roc Oliva. Ja, en laat die nou net van die club komen, Atletiek Terrassa. Dus die spelen met Amsterdam tegen hun oude club. Dus het wordt een speciale wedstrijd. En ik moet zeggen, het Wagenstadion is redelijk volgelopen hier. Ondanks de sneeuw die we een tijdje geleden gehad hebben. Het was even de vraag of die wedstrijd door gaan, want het veld was helemaal wit door die sneeuwbui. Maar op dit moment is het helemaal droog en wordt er gewoon gespeeld. Maken Bloemendouwen en Amsterdam überhaupt een goede kans? Ja, ik denk het wel. Uh, ja, de Spaanse clubs zijn redelijk goed. Maar die hebben meestal één of twee goede spelers. En zoals dit, Campo de Madrid. Die hebben de Duitser Moritz Fürster ingehuurd dit seizoen. En dat is de beste speler van de wereld. Hij is net uitgeroepen daartoe. En uh, die speelt bij Campo de Madrid. En bij uh, Atletico Tras hebben ze ook één of twee Spaanse internationals. Maar het is niet echt... Uh, ja, ik moet zeggen, wat dat betreft kan Bloemendaal en, uh, en Amsterdam. Die moeten dat uh, zonder problemen moeten dat, uh, kunnen winnen. En uh, ja, wat ik zei, Bloemendaal is goed op weg. En Amsterdam uh, geef ik ook een goede kans tegen... Atletiek Terrassa. En dat betekent dat we ze beide teams maandag terugzien in de kwartfinale. Dat betekent het hele paasweekend, dus hockey en daarna? Ja, goed, de halve finales die worden dan gespeeld met Pinksteren. En waar dat toernooi is, is nog niet helemaal duidelijk. Want uh, na dit paasweekend plaatsen vier ploegen zich voor de halve finales. Nou goed, uh, en dan uh, heb je twee halve finales met Pinksteren. En dan ook de finale met Pinksteren. Dus uh, ja, we hopen natuurlijk op Nederlandse inbreng met Pinksteren. Dankjewel, Tim Steens vanuit het Wagenerstadion. Nog een keer de hoofdpunten. De Angolese asielzoeker Mauro heeft een verblijfsvergunning gekregen. Defense for Children zegt dat hij bijzonder opgelucht is. Nederlandse bedrijven maken massaal gebruik van belastingparadijzen. En door het instorten van een mijn in Tibet... zijn waarschijnlijk meer dan 80 mijnwerkers omgekomen. Renningswerkers hebben na een dag zoeken nog geen overlevenden gevonden. Tot zover dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen het onderzoeksprogramma Argos.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 Martin van Geest en Joost van Kleef. Ik ga met ze praten over de vraag... waarom niemand in Nederland belasting betaalt behalve u. En we kijken met hen terug op de nu volgende reportage... over een financiële lobbyclub die geen lobbyclub mag heten. Het Holland Financial Center. Argos-verslaggevers Hansje van der Beek en Erik Arends... gingen op onderzoek uit op de Zuidas. Holland Financial Center was bedoeld om de neergang van het Amsterdamse financiële centrum tegen te gaan. En dat is mislukt. Het symboliseert eigenlijk het einde van de ambities om Nederland te laten uitgroeien... tot een concurrerend internationaal financieel centrum. Het grootste probleem was denk ik vanaf het begin dat de overheid eigenlijk vertegenwoordigd was in een orgaan... dat mede een soort de lobbyorgaan was richting diezelfde overheid... Dus de Nederlandse overheid participeert in een stichting die bepleit voor ging bij diezelfde Nederlandse overheid. Dat is toch raar. Er zijn partijen binnen Holland Financial Center die uiteindelijk, laten we zeggen, uh, ja, ook lid werden om te zorgen dat niet alles even snel ging. En dat heeft natuurlijk ook wel de vooruitgang uh, van een aantal dossiers, heeft het gewoon wel belemmerd. Het Holland Financial Center ligt onder vuur. Zes jaar geleden is de instelling opgericht om Nederland internationaal op de kaart te zetten als financieel centrum. Ideaal als vestigingsplaats voor banken, beleggingsfondsen, trustkantoren en pensioenbeheerders. Maar de glans is eraf. Hoe komt dat? In Argos een reconstructie van een politieke darling die zich ontwikkelde tot probleemkind. We hebben nu een discussie in de media over het Holland Finance Center. Dat is een club die is opgericht in 2007, waar de sector in zit... en de Nederlandse staat in is vertegenwoordigd. Maar ook de toezichthouders AVM en DNB. Ik kijk daarnaar als relatieve nieuwkomer op dit terrein. En ik vraag mij af waarom dit soort vermenging van rollen en verantwoordelijkheden. Terwijl er echt gewoon onderscheiden verantwoordelijkheden zijn. Dus ik vind dat een toezichthouder mag heel goede contacten hebben met de sector... en daar ook regelmatig mee spreken... Natuurlijk, uh, maar er moet een gezonde afstand zijn. Minister Jeroen Dijsselbloem op 3 februari in het programma Buitenhof. Dijsselbloem is uitgenodigd om toelichting te geven... op de overname door de Nederlandse staat van SNS Reaal... de bankverzekeraar die op instorten stond. In het gesprek bij Buitenhof begint Dijsselbloem ineens, uit zichzelf... over het Holland Financial Center... dat door de minister per abuis Holland Finance Center wordt genoemd. Die stichting, bedoeld om Nederland te promoten... als vestigingsplaats voor financiële instellingen... is een club waar banken, verzekeraars, advocaten en accountants... innig samenwerken met financiële toezichthouders... als de Autoriteit Financiële Markten, ofwel AFM... en de Nederlandse Bank. En ook met vijf ministeries. Waaronder Dijsselbloems eigen ministerie van Financiën. Dat gaat veel te ver, vindt de minister... Er moet een gezonde afstand zijn tussen de publieke en de private partijen. Toeval of niet, Stichting HFC wordt op dat moment geleid... door een oud-topman van SNS Reaal, Sjoerd van Keulen. En dat is de man die verantwoordelijk wordt gehouden voor de problemen... die SNS bijna de kop kostte... en waardoor de belastingbetaler nu 3,7 miljard euro moet neertellen... om de bank overeind te houden. Als vanzelf komt het gesprek in Buitenhof dan ook op de positie van Van Keulen. U had het net al over het Holland Financial Center. Deze Sjoerd Van Keulen is daar voorzitter van de raad van commissarissen. Mag die aanblijven? Kan die aanblijven? Nou, ik ga er niet over. Uh, wij hebben u? weliswaar even vertegenwoordiger in het uh, bestuur. En zoals ik net al zei vind ik dat die hele opzet van dat bestuur ja. uh, ter discussie moet komen. Ik wil er op deze manier van af. Uh, ik denk dat Van Keulen er goed aan doet om terug te treden. Uh, hij zit daar, die club bestaat om de financiële sector te dienen en verder te brengen. En ik denk niet dat hij dat nog kan. Goedenavond, oud-SNS topman Sjoerd van Keulen trekt zich per direct terug als voorzitter van de stichting Holland Financial Center. Nog dezelfde dag stapt Sjoerd van Keulen op. Sterker?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 als de opmerkingen van minister Dijsselbloem in Buitenhof voorbij komen. Landsberg is directeur van het Holland Financial Center... en naast de collega van Sjoerd van Keulen. Ze snapt wel dat de minister in deze omstandigheden... zijn pijlen op haar organisatie richt, maar ze voelt toch vooral verbazing. Verbazing dat de minister dit op nationale televisie... op zo'n moment in een ander onderwerp uh, graag naar voren wil brengen en ook wel begrip voor de realiteit van, van de politiek van dat moment, of van vandaag de dag. Had hij minister Dijsselbloem u geïnformeerd van tevoren dat hij dat zou gaan zeggen? Nee, minister Dijsselbloem heeft ons niet geïnformeerd. Ik heb me laten vertellen dat hij zijn ambtenaren ook niet heeft geïnformeerd. En natuurlijk had ik, het, had ik het graag eerst met hem besproken... voordat hij zijn mening zo publiekelijk ventileerde. U, u, zei, u zei de ambtenaren wisten daar ook niets van. Hoe weet u dat? Ik heb me van verschillende kanten laten vertellen dat er een heleboel ambtenaren waren die met even grote verbazing keken als ik. Toch komt het nieuws juist niet als een verrassing voor Ewoud Eergang. Tot vorig jaar financieel woordvoerder van de SP-fractie in de Tweede Kamer. Ik, ik kon een kleine glimlach niet onderdrukken omdat uh, het, het Holland Financial Center destijds is opgericht uh, ja, onder auspice van uh, toenmalig minister Bos van Financiën. Lid van dezelfde partij, de Partij van de Arbeid. En er was toen in de Kamer, en ik was daar een van de woordvoerders van... was er nogal wat kritiek, precies op dit punt. Van ja, is het niet een beetje gek dat de Nederlandse staat gaat uh, participeren... subsidie geven om een soort lobbyclub op te richten... voor dezelfde Nederlandse overheid. Maar laten we bij het begin beginnen. Want waarom was het Holland Financial Center eigenlijk nodig? Het idee ontstaat in 2006... Een tijd waarin de wereld er heel anders uitziet dan nu, vertelt hoogleraar financiële geografie Ewald Engelen. Ja, het was de wereld van het flitskapitaal. Het was de, de wereld waarin met name de bankiers, de accountants, de consultants... de advocaten gezien werden als de belichaming van financiële mondialisering. Die ook uh, niets meer uh, zich gelegen zouden laten liggen aan nationale wetgeving. Als u in Nederland uh, iets zegt over onze bonussen... dan uh, doeken wij simpelweg de tent op en wij vestigen ons in het Verenigd Koninkrijk. Die wereld was het. En in die wereld zou de financiële sector in Nederland wel eens de slag kunnen verliezen. Dat vrezen althans enkele topbestuurders van grote financiële instellingen. Mijn naam is uh, George Muller. Ik ben uh, een van de oprichters van uh, Holland Financial Center, HFC. Muller is in 2006 en 2007 een van de mensen die de bui zag hangen. Muller is dan topman bij de Nederlandse beleggingsreus Robeco... en heeft al een jarenlange carrière achter zich met functies als president-directeur van de Amsterdamse Effectenbeurs... en vicevoorzitter van de internationale beursmaatschappij Euronext. Ik zag hoe andere financiële centra in Europa... hoe die in feite voor hun eigen belangen lobbyden. Dus ja, in mij bekroop het gevoel... dat wij als Nederlanders natuurlijk ook ons eigen kleine stukje turf... moeten gaan verdedigen. Muller maakt zich zorgen over het verdwijnen van financiële dienstverlening... zoals beleggingsfondsen en pensioenfondsen uit Nederland naar steden als Dublin en Luxemburg. Dat ziet ook Ate van IJzinga-Veenstra, advocaat en belastingdeskundige bij het internationale advocatenkantoor Clifford Chance. In 2006, 2007, en misschien al, zelfs al wat eerder, was eigenlijk duidelijk aan het worden dat, dat we dat met z'n allen niet goed aan het doen waren en dat we terrein aan het verliezen waren op vergelijkbare eh, zeg maar niche-spelers... in de financiële sector, zoals Luxemburg en Ierland. Ja, en Luxemburg, de, daar, daar schrijft een van de, de, de marktpartijen... die schrijft de regelgeving. De toezichthouder kijkt er heel kritisch naar om te zien of het in orde is. kijkt nog een tweede partij of derde partij naar. Ja, en als je dan s'avonds klaar bent, dan ga je nog even langs hertog, groot hertog Jan... Die voor het slapen gaan, tekent hij het. En de volgende dag is het wet. Ja, en en ons, ons wetgevingstraject is veel te lang. Ja. Veel te moeilijk. Vol met, met hindernissen. En dat is een grote zwakte van Nederland. Dat besef bestaat ook in Den Haag, horen wij van bronnen daar. Zo'n beleggingsfonds wordt maar door een paar man beheerd. Maar daar zit nog een hele wereld omheen. Adviseurs en weet ik wat. Als je dat ook allemaal kwijtraakt, dan begint het wel aan te tikken. En als het begint te glijden... Waar is dan het eind? Het begint met beleggingsfondsen. Daarna ben je een bank kwijt. En voor je het weet ben je alles kwijt. Er moet iets gebeuren, vindt Robeco Topman-Muller. Hij bespreekt zijn zorgen in informele overlegclubjes... waarin financieel juridische kopstukken zitten. Zoals Arthur Dokters van Leeuwen... die op dat moment nog voorzitter is van de autoriteit Financiële Markten. En Sjoerd Eisma, partner bij het in de financiële sector... beroemde advocatenkantoor De Brouw Blackstone Westbroek. En tot de overleggroep behoort ook Bernard Terhaar... destijds directeur financiële markten op het ministerie van Financiën... en naast de adviseur van minister Wouter Bos. Ons idee was, we hebben een aantal wedstrijden verloren... maar laat ons één of twee wedstrijden winnen. Laat ons één of twee dingen waar we goed in zijn... laten we dat proberen in Nederland te behouden... en dat uit te bouwen als onze kerncompetentie. Nou, er waren twee speerpunten waar ik me erg toe aangetrokken voelde... Om te beginnen het betalingsverkeer. Hè. Nederland was een heel groot betalingsverkeer. waar We ook heel erg goed in. AB Bank was de beste. Dat deden we veel beter dan elk ander angstacties land. Volledig geraal, goede back-office functie. Uh, ik bedoel, in Engeland of in Amerika heb je nog steeds een systeem met checks. Dat nou, is helemaal voorbij bij ons. We liepen er erg op voor. Okay. Uh, dus ja, waarom zou je niet wil, willen worden het centrum in de wereld... voor betalingsverkeer uh, operating centers... Er is niks mis mee, hoop werkgelegenheid, kunnen we goed enzovoort. Het punt waar ik heel erg achter aangezeten heb, is: we hebben grote pensioenfondsen hier. Er komt op een gegeven moment een Europeanisering aan van pensioenfondsen. Er komt een moment dat bedrijven een pensioenfonds waar hebben, we hebben al hun internationale staven, niet meer alleen voor Nederland of Frankrijk, wat dan ook, maar internationaal. Die willen ze ergens neerzetten. Laat dat nou in Amsterdam gebeuren. Maar daarvoor moet je wetgeving veranderen, regelgeving veranderen. Dus mijn idee was. Pik een aantal dingen eruit en probeer daar goed in te zijn. Het clubje van Muller komt tot de conclusie dat een speciale stichting het tij kan keren. Tientallen bedrijven en instellingen doen mee. ABN AMRO, ING, Rabobank, verzekeraars als Egon en Delta Lloyd. De pensioenfondsen APG en PGGM en grote accountantskantoren als KPMG, De Lloyd en Ernst Young. Maar gezien de imponerende wijze waarop Luxemburg, Dublin en Londen zichzelf promoten... vinden Muller, Dokters van Leeuwen en de andere initiatiefnemers... dat ook de toezichthouders, de Nederlandse Bank en de AFM... en de Rijksoverheid moeten meedoen. En dus kloppen ze aan bij de toenmalige minister van Financiën, Wouter Bos. Kijk, je hebt mensen van die ministeries nodig... want die moeten uiteindelijk uh, die moeten de wetgeving voorbereiden. Het parlement moet goedkeuren... Ja, en als er een aanvraag komt en de toezicht, en van een buitenlandse partij... een toezichthouder gaat er zes maanden op zitten omdat hij een eng ding vindt... Ja, dan heb je het ook weer verloren. Dus de toezichthouder moet meegenomen worden in, dat, in dat, dat hele traject... om zeker te zijn dat de zorgen die hij heeft, de punten die hij wil maken... dat die vroegtijdig worden geadresseerd, omdat het, het product goed is. Minister Bos is enthousiast over het plan... Niet alleen zijn eigen ministerie van Financiën doet mee... ook de ministeries van Economische Zaken, Sociale Zaken en Justitie. Eind mei 2007 ligt Bos de Tweede Kamer per brief in. Een aantal partijen uit de financiële wereld heeft aan de hierboven genoemde ministeries gevraagd... om samen met hen medeoprichter te zijn van een stichting... die zich tot doel stelt Nederland als financieel centrum op de kaart te zetten. De betrokkenheid van het kabinet bij de oprichting van deze stichting... is een signaal waarmee de gedeelde ambitie wordt onderstreept. De brief komt op een pikant moment. Nog maar een maand eerder, in april 2007, is bekend geworden... dat het vlaggenschip van de Nederlandse financiële sector, ABN AMRO... vermoedelijk wordt opgeslokt door de Britse bank Barclays. Een proces dat zou eindigen in een drama waarbij uiteindelijk drie buitenlandse banken... het trotse ABN AMRO opkopen en in stukjes verdelen. Het plan van minister Bos voor een innige samenwerking... tussen overheid, toezichthouders en private financiële instellingen... wekt dan ook bevreemding onder Tweede Kamerleden. Onder wie de financieel specialist van de CDA-fractie... Frans de Nere tot Babberich. Ik dacht, wat krijgen we nou? Ik vond het merkwaardig dat je aan de ene kant toelaat dat een bank opgeslokt werd, een bank die stond voor het financiële centrum Nederland, hè, want die was echt internationaal, die zaten overal in de wereld. Er mm -hmm. ja, kwamen mensen naar Nederland om daar een opleiding te krijgen bij die bank. Nou, je laat die, die bank laat je verslonden. Er is niet hard ingegrepen. er is dus nooit gezegd van eh, dat mag niet. Van, ja, vanuit de overheid bedoelde. Vanuit de overheid, dus vanuit de politiek. Mm -hmm. Dat laat je gebeuren en dan ineens kom je met een plan als ministerie van financiën of minister van financiën. We moeten iets doen namelijk een Holland Financial Center oprichten om de financiële sector, de belangen van de financiële sector in Amsterdam te krijgen en te laten zien hoe goed we niet zijn, terwijl je aan de ene kant de zaak kapot op laat gaan. Ik was daar kwaad over. De Kamer reageert dus wrevelig op het plan van Bos, maar niet alleen vanwege de situatie rond ABN Amro. In de ogen van velen deugt de opzet niet van de Stichting Holland Financial Center. Het lijkt te veel op een lobby. Kijk. Iedereen mag een lobbyclub oprichten. En er zijn er vele in Nederland. Maar daar moet je als overheid niet bij gaan zitten. Want als de lobbyclub bedoeld is om de overheid te belobbyen. ja, dan bind je je handen als je er zelf bij gaat zitten. Ewoud Eergang, in 2007 SP Tweede Kamerlid. Kijk, ik vind het niet verkeerd dat Nederland, ook de Nederlandse overheid... niet zegt van kom naar Nederland, want hier kun je goed investeren... en hier kun je ondernemingen oprichten. En dat kunnen ook financiële ondernemingen zijn. En daar worden wij als land beter van. Wat ik alleen wel uh, moeite mee had... Uh, is dat dus, ja, je een, een, een onduidelijke constructie krijgt... waarin ook een bepaalde soort belangentegenstelling zit. Wouter Bos reageert in de Kamer op die kritiek. Het is niet de bedoeling dat het een lobbyclub wordt. Als het dat wel wordt, zegt Bos, stappen we eruit... Letterlijk zegt hij... Als ik een brief van de stichting krijg met het verzoek om een wet of regeling te wijzigen, is er kennelijk iets mis. HFC-directeur Akki Landsberg. Holland Financial Center is geen lobbygroep. Holland Financial Center zet zich in voor de belangen van de financieel-zakelijke dienstverlening en is geen lobbyclub. Hoogleraar financiële geografie Ewald Engelen. Nou, als het uh, kwaakt als een lobbyorganisatie, als het vliegt als een lobbyorganisatie... en als het loopt als een lobbyorganisatie, dan is het wat mij betreft een lobbyorganisatie. Ik geloof daar niet in. Ik geloof niet dat we kwaken als een lobbygroep. Uh, we hebben uh, uh, overigens altijd alles in totale transparantie en openheid gedaan. Dus daar kan je alles over terugvinden. Maar ik geloof toch dat er een verschil is tussen de traditionele uh, lobbyclubs... En de stichting Holland Financial Center die zich uh, in de publiek-private samenwerking inzet... voor het algemeen belang van Nederland in het verlenen van de uh, financieel-zakelijke dienstverlening. Ondanks de kritiek stemt de Kamer in met de oprichting van HFC. Er komt een directie, een zestienkoppig bestuur... waarin niet alleen topfiguren uit de financiële wereld zitten... maar ook van het ministerie van Financiën en de Nederlandse Bank. Voorzitter van het bestuur wordt Arthur Dokters van Leeuwen de baas van financieel toezichthouder AFM. De stichting krijgt 10 tot 20 werkgroepen... met bankiers, advocaten, accountants... En ambtenaren die op diverse onderwerpen voorstellen doen om de wet en regelgeving te versoepelen. Het NOS-journaal. In het chique Amsterdamse concertgebouw kwamen ze vanochtend allemaal bijeen. De topmannen van banken en verzekeraars, toegestesthouders uit de financiële sector en Bos van Financiën. Allemaal ook met een gezamenlijk doel, het promoten van Amsterdam als vestigingsplaats voor financiële instellingen uit binnen- en buitenland. De feestelijke oprichtingsbijeenkomst begin september 2007 in het Concertgebouw met Wouter Bos. De minister legt aan het Radio 1-journaal uit wat hij met het Holland Financial Center wil bereiken. Wat wij nu willen met, uh, met dit initiatief is eigenlijk twee dingen doen. Uh, we willen het, het, het vestigingsklimaat in Nederland voor ondernemers aantrekkelijker maken. En we zien, we doen dat. Allereerst omdat financiële dienstverlening voor de Nederlandse economie gewoon heel erg belangrijk is. We verdienen er ontzaglijk veel geld mee. En ten tweede omdat andere landen niet stilzitten. Londen, Dublin, Brussel, daar gebeurt van alles. En eh, ik zou het niet op mijn geweten willen hebben dat bedrijven die heel belangrijk zijn voor de Nederlandse economie... naar die plekken vertrekken, terwijl we het echt hadden kunnen voorkomen. Het NOS-journaal. Overheid en bedrijfsleven in de financiële sector zetten een school op voor toptalent. Juristen, financieel specialisten en notarissen uit binnen- en buitenland... moeten daar verder geschoold worden in financiële dienstverlening. De zogenaamde Duisenberg School of Finance is een van de initiatieven... van het Holland Financial Center dat vandaag is opgericht. Naast de oprichting van de Duisenberg School of Finance presenteert de stichting een lijst met tien gewenste wetswijzigingen... zoals verruiming van belastingaftrek voor bedrijven... en het verlagen van eisen voor vergunningen. Maar Bos had in het Kamerdebat nu juist gezegd... dat er iets mis zou zijn als hij een verzoek tot wetswijziging zou krijgen. Daarom stelde SP-Kamerlid Gesthuizen hierover ook vragen aan Bos. Maar dat staat de start van het Holland Financial Center niet in de weg. Het Holland Financial Center presenteert zich in een promotiefilmpje... waarin de uitzonderlijke kwaliteiten van Nederland als vestigingsplaats... flitsend worden uitgeserveerd. De Nederlands, de humble giant. 130 banken, 500 pensioenfondsen, 300 verzekeringsmaatschappijen. Eerste op de ranglijst met beste pensioenstelsels. Eerste op gebied van commodity trading... ...derde op de lijst met landen met beste levensstandaard. Zevende grootste bankensector. 50 procent van de internetbetalingen gebeurt via Nederland. Maar dan, in 2008, wordt het feestje ruw verstoord. De kredietcrisis breekt uit. Fortus en ABN AMRO in handen van de staat. Nog steeds paniek op de beurs, ondanks noodplan van Bos. Het is vandaag dinsdag, dinsdag 17 februari. Dat is de dag dat het Centraal Planbureau de grootste economische neergang voorspelt sinds 1931. Welkom bij Paul Witteman. Eigenlijk vrij snel na de oprichting van Holland Financial Center... sloeg dus gewoon die financiële crisis toe. En die financiële crisis die heeft ertoe geleid, in ieder geval bij de meeste van ons... dat we toch heel anders zijn gaan kijken naar dit gefinancialiseerde kapitalisme... en de grote gevaren die dat in zich bergt. Dat zegt hoogleraar Ewald Engelen. Het sentiment over de financiële sector slaat totaal om. Van gevierde topsector wordt het een probleemkind... Dat heeft grote gevolgen gehad voor het Holland Financial Center, zegt oud HFC-bestuurslid Muller. Ja, Van de politieke darling werden we uh, plotseling uh, een partij waar je niet zo gek veel tijd aan wilde besteden. Ja. Dat is, uh, dat is uh, sneu, maar het is ook realiteit. En heeft dat ook gevolgen gehad voor de resultaten van het Holland Financial Center? Nou ja, Ik denk het wel, want de bereidheid natuurlijk om, om projecten te financieren, om dingen te doen, om expansief te denken, die verdween. Ja. Desondanks gaat het HFC opgewekt voort. Dokters van Leeuwen maakt als voorzitter plaats voor Sjoerd van Keulen. Die zet Nederland en Amsterdam voor buitenlandse investeerders op de kaart. De financiële industrie is extreem belangrijk voor Nederland en Amsterdam. De financiële industrie is extreem belangrijk voor Nederland en Amsterdam, betoogt van Keulen. Het vormt meer dan 7% van het bruto nationaal product van Nederland en een kwart van het regionaal product van Amsterdam. Grote banken en verzekeraars zoals ING, Rabo, ABN Amro, SNS Reaal en Delta Lloyd... hebben internationaal een leidende positie. Maar de Tweede Kamer is niet zo bevattelijk voor de promotie van Van Keulen. Dat blijkt als hij in 2009 de Kamer inlicht over de resultaten van HFC. Ewoud Eergang van de SP. Ik vond eigenlijk dat... Zij dus zich ook zouden moeten aantrekken dat er dus heel veel verkeerd was gegaan. En dat zij eh, dat dus ook zouden moeten benoemen. En eh, ja, een groot deel van de sector was aan, was aan de staatssteun. Eh, eigenlijk alle systeembanken behalve de Rabobank. Nou ja, dan vond ik het wel op zijn plek dat Holland Financial daar ook iets mee deed. Eh, maar dat gebeurde volstrekt niet. Eh, wij gingen eigenlijk gewoon een beetje door op de oude weg. Ik was toen erg boos, dat red ik me nog wel. Oud-CDA-Tweede Kamerlid, Frans Dunneray. Dat ding is opgericht in 2007. En in 2009 ga je praten wat je gedaan hebt. En het moest zo nodig komen. Voor een bepaalde datum moest die stichting opgericht worden. Want anders lag Nederland op zijn gat bij wijze van spreken... als, als, als, als vestigingsplaats voor financiële instellingen. En dan heb je in 2009 kom je bij elkaar en vraag je wat heb je nou gedaan. Want ik heb nog niet veel dingen gezien... En als ze dan zeggen, ja, dit zit in de pijplijn... ja, ik weet niet wat er in de pijplijn zit. Ik ga niet in die pijplijn zitten. Nee. En als je dus alleen maar dingen in de pijplijn ziet zitten... dan eh, ja, bevestigt dat mijn vermoeden dat ja, er eigenlijk niet veel uitkwam. Akki Landsberg, directeur van het HFC. Vond ik dat zelf vervelend? Nou, ik vond het natuurlijk wel jammer dat er niet iets meer hardop... al uh, waardering en ondersteuning is voor wat je wel hebt gedaan... Daar kwamen we eigenlijk juist voor om te vertellen... wat zouden we ook weer gaan doen en hoe staan de zaken er nu voor. Uh, en als je dat zegt, dan moet je ook zeggen wat je nog meer gaat doen. Dat is de pijpleiding, wat je nog meer gaat doen. En daar sloeg hij vooral op aan... in plaats van dat we het ook nog hadden over wat er allemaal is gebeurd. En dat is best wat, vindt Landsberg. HFC steunt toch ook jonge financieel ondernemers? En heeft de stichting soms niet bijgedragen... aan de totstandkoming van een nieuwe vorm van pensioensparen? dat mag ook best worden gezegd, vindt Landsberg. Maar niet alleen Den Haag is ontevreden. Ook intern ontstaat Vrevel. Het is mei 2009 als het Holland Financial Center... voor een congres bijeenkomt in Amsterdam... om te praten over de toekomst van Nederland als financieel centrum... en de vraag of de overheid haar greep op de banken blijvend moet versterken... Op dat congres waarschuwt Bernard Terhaar, de topambtenaar van het ministerie van Financiën... die in het bestuur van Holland Financial Center zit, zijn HFC-collega's uit het bedrijfsleven. Dat blijkt uit een verslag in het Financieel Dagblad van 14 mei 2009. De samenleving heeft veel last gehad van de spelletjes die in de financiële wereld werden gespeeld. In de sector heerst het beeld dat iedereen weer op de oude voet verder kan... Die weg moet echter worden afgesneden, omdat de samenleving heel wat anders van de financiële sector verwacht dan ze tot nu toe deed. Het gebeurt niet vaak dat een ambtenaar zo hard van leer trekt tegen dat gezelschap, horen wij van bronnen in Den Haag. Er was ook wel wat verbazing bij het ministerie van Financiën over de houding van het HFC. Men vroeg zich af, jongens begrijpen jullie wel dat de wereld helemaal veranderd is? En komt dat wel voldoende in jullie strategie tot uitdrukking? Vanaf dat moment lopen de sporen een beetje uiteen. Financiën vond dat de strategie van HFC echt anders moest. En dat de HFC ook echt dat moest gaan uitstralen. Omdat je anders op een verkeerd spoor zit. Maar dat idee landde maar moeizaam. En vanaf dat moment is er ook niet zo heel veel concreets meer gebeurd. Maar er is nog een probleem. Niet alleen tussen de overheid en het bedrijfsleven is wrijving. Ook de ondernemers onderling lopen elkaar in de weg. Vertelt Outro Beko baas Muller. Dus je zag ook wel dat in het functioneren van HFC en het behalen van de doelstelling. ook intern wel eens wat tegengestribbeld werd. Want niet iedereen was het overal mee eens. Er zit dus wel een spanning tussen de leden van HFC en haar doelstellingen. Want heel vaak haal je nu partijen naar binnen. ja, dat kunnen wel de concurrenten worden van de bestaande partijen. Mm -hmm. In de pensioendiscussie die ik gevoerd heb. waren de verzekeraars, zeker de kleinere partijen, waren mordekers tegen. Dus, dus die wilden dat ook helemaal niet. Die wilden niet dat iets veranderde. Je ziet natuurlijk in elke processen eh, waarin je, je veranderingen, verbetering wil, wil, tot stand wil brengen... ook heel veel mensen lid worden die lid worden om het proces tegen te gaan en niet om dat aan te moedigen. En dat heeft natuurlijk ook wel de vooruitgang eh, van een aantal dossiers, heeft het gewoon wel belemmerd. Terug naar begin februari, naar minister Dijsselbloem. De bewindsman zegt dus dat de overheid zich terugtrekt... uit het Holland Financial Center... omdat dit de schijn van rolvermenging met zich meebrengt. Maar gebeurt dat ook echt? Trekt de Rijksoverheid zich volledig terug uit het HFC? Directeur Aki Landsberg. We hebben twee ambtenaren vanuit de Rijksoverheid... die in ons bestuur zaten. Die hebben zich teruggetrokken. Tegelijkertijd zitten in een heleboel projecten en werkgroepen... zitten ambtenaren uit dezelfde Rijk, Rijksoverheid... Die hebben in, in grote aantallen aangegeven graag in die werkgroep en projecten te blijven zitten. Dus vooralsnog zitten er nog steeds mensen van de Rijksoverheid in de werkgroepen, in de projectgroepen? Ja, op dit moment zijn er een heleboel ambtenaren vanuit de Rijksoverheid die meedoen in projecten zoals het Non-Bank Finance onderzoek uh, en ook in andere werkgroepen en projecten. En die hebben niet van de minister te horen gekregen uh, terugkomen, eruit stappen, we willen er niks meer mee te maken hebben? Uh, ik, ik heb het uh, niet allemaal individueel gevraagd... maar kennelijk hebben ze nog niet van hun minister te horen gekregen... dat ze per direct overal uit moeten. Op dit moment zijn er, uh, zijn er dus echt ambtenaren van de Rijksoverheid... nog betrokken bij de projecten van uh, Holland Financial Center. Uh, de, de bestuurders zitten niet meer uh, aan de bestuurstafel. Uit de stukken die we van het HFC kregen... blijkt dat er in de 25 werkgroepen van het HFC... minstens 41 ambtenaren zitten... Onder andere van vier ministeries en van de waakhonden AFM en de Nederlandse Bank. Wat minister Dijsselbloem ook zegt, het HFC moet door... vindt zowel Landsberg als Veenstra als Muller. Ze verwijzen naar andere sectoren... waar volop wordt samengewerkt tussen overheid en industrie. Advocaat en lid van het HFC Ate Veenstra. Uh, naar voren kijkend is mijn stellige mening, die misschien contrair is in het huidige maatschappelijke beeld... is dat de overheid, de minister van Financiën misschien wel zelf... of de minister van Economische Zaken, juist nu het voortouw zou moeten nemen... door bezielend leiding te geven aan publiek-private samenwerking... Het is ook totaal niet onvertoond of maatschappelijk uh, een, een rariteit. De minister van Economische Zaken is uiteindelijk uh, bijvoorbeeld verantwoordelijk... voor een organisatie die heet uh, NFIA, um, uh, Netherlands Foreign Investment Agency. Dat is ook... Een organisatie met een vergelijkbare doelstelling, namelijk de BV Nederland in het buitenland helpen. Mm -hmm. En die organisatie staat, is gewoon een organisatie van en door het ministerie van Economische Zaken in samenwerking met de markt. En zo moet het eigenlijk met HFC ook, zou ik zeggen. Tot slot Ewald Engelen, die zo'n samenwerking toch gewoon lobbyen blijft noemen. Nu, uh, vijf, zes jaar later, komen we erachter dat, dat lobbyen... Uh, dat is een van de problemen geweest, een van de oorzaken van die crisis. Uh, en, en dus moeten we dat niet meer willen. Uh, en ik vermoed dat als Wouter Bos nu de positie had bekleed van Jeroen Dijsselbloem... dat hij precies hetzelfde had gedaan als Dijsselbloem. En de laatste die u hoorde was financieel geograaf iemand Engelen... Ondanks uh, de ferme taal van Jugend Dijsselbloem... lijkt de innige samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven... in het Holland Financial Center dus nog niet voorbij. Volgende maand wordt besloten of het zin heeft door te gaan met het HFC. En zo ja, in welke vorm. We hebben minister Dijsselbloem uiteraard om een reactie gevraagd. Zijn woordvoerder liet weten dat de minister het momenteel te druk heeft... met andere zaken. Nou, dat zou best waar kunnen zijn natuurlijk. We benaderden ook oud-minister Wouter Bos had het ook te druk en oud-HFC-voorzitter Arthur Dokters van Leeuwen, Nou, die wilde ook niet reageren. U hoorde een reportage van Hansje van der Beek, Erik Arends en Kees van der Bost. De verbindende teksten werden gelezen door Tessel Blok... en de techniek was in handen van Alfred Koster. Radio 1. Argos. En we gaan erover doorpraten over dat Holland Financial Center... met twee kenners van de materie, Martin van Geest en Joost van Kleef... allebei financieel-economisch journalist... en twee van de drie auteurs van het deze week verschenen boek Het Belastingparadijs. En als je het leest, blijkt dat niet over een of ander eiland te gaan... maar gewoon over Nederland. Welkom allebei. Martin, ik begin even bij jou als het mag. Ja. Um, Even over het Holland Financial Center. Ja. Een van de kritiekpunten destijds van de Kamer. en nu ook weer van minister Dijsselbloem. is. ja, het is eigenlijk een lobbyorganisatie. die weer bij de overheid lobbyt. maar met geld van de overheid. Nou, je hoorde net in de reportage. Uh, deelnemers aan dat Holland Financial Center. zeggen: nee, het is geen lobbyclub. Uh, wat wij doen is in het algemeen belang van Nederland. W wat is de waarheid? Nou ja, het doel van dat Holland Financial Center. was natuurlijk om zoveel mogelijk eh, financiële instellingen naar Nederland te trekken. En hoe trek je die naar Nederland? Dat is niet eh, door even gezellig te zitten keuvelen in een paar werkgroepjes. Het uiteindelijke doel was om goede regelgeving... en goede wetgeving voor die bedrijven te creëren. Nou, Dan ben je toch een lobbyclub? Maar het kan in het algemeen belang zijn. Hoe groter de Zuidas, hoe beter voor de werkgelegenheid... voor de welvaart van Nederland... Ja, nou dat, is, dat dachten we inderdaad ten tijde van de oprichting van het Holland Financial Center. Dachten we, die banken kunnen niet groot genoeg zijn. Die moeten internationaal gaan. Dat is allemaal geweldig. He, bankiers waren helden. Rijkman Groening werd man van het jaar. Hm. En dat is sinds de crisis is dat helemaal omgeslagen. We, ja, zien nu, nou ja, we zien nu dat een grote financiële sector best wel gevaren met zich mee kan brengen. Kijk naar Cyprus. Het land is er gewoon bijna aan ten onder gegaan. Uh, bankiers zijn geen helden meer. En we zien... Die, die financiële sector kan best wel veel problemen opleveren. Je hoorde net, hoorde Wouter Bos zeggen in de reportage... we verdienen hier ongelooflijk veel geld aan. Dat zei hij uh, in 2007. 2006, 2006. Of 2006. Ja. Nou, dat is op zich ook wel zo, maar wat we sinds de crisis weten... is dat we er ook heel veel geld aan kunnen verliezen. Dus die financiële sector, dat is niet meer iets waar je, waar je zo... Trots op bent, per se. Hoe verklaar je dat Wouter Bos eh, destijds eh, als P van de A minister van Financiën. zo voordat Holland Financial Center was. en Jeroen Dijsselbloem, die toch wel een beetje op Wouter Bos lijkt qua ideeën. Eh, zich eruit teruggetrokken heeft? Ik denk dat je dat ook in de tijd moet plaatsen. In, in die tijd vonden we het allemaal fantastisch. als die banken groot werden, de Zuidas, dat moest het worden. En Amsterdam moest, nou ja, misschien dan geen Londen worden. maar dan toch wel net, net erachteraan komen. Ja, en die tijdgeest is nu voorbij sinds de crisis. Hoe eensgezind is dat uh, Holland Financial Center eigenlijk? Want in de reportage hoorde je de oud-robeco-topman Charles Muller zeggen... van: nou, bijvoorbeeld de verzekeraars hebben wel afgevaardigden naar dat bestuur gestuurd... maar de, ja, die werkten eigenlijk alleen maar tegen. Want die zaten helemaal niet te wachten op allemaal Britse verzekeraars... die, die naar Nederland kwamen. Ja, nou ja. nou wat zat er allemaal in dat holland Financial Center? Daar zaten pensioenfondsen in, er zaten verzekeraars in, bankiers, advocaten, accountants, mensen van de overheid, die waren natuurlijk lang niet al, altijd met elkaar eens. Dan was er was een discussie over de hypotheekrenteaftrek. Nou, die banken vonden dan wel dat dat afgeschaft moest worden, maar de verzekeraars hadden daar dan weer geen zin in, omdat ze bepaalde producten dan niet konden aanbieden. Dus ja, er werd, ze hadden niet één gedeeld belang op veel punten. En, en, en daardoor heeft dat Holland Financial Center uiteindelijk nooit zo heel veel bereikt, denk ik. Dan kun je ook zeggen, het was geen lobbyclub... althans, geen geslaagde lobbyclub. Geen geslaagde lobbyclub in ja. ieder geval. Nog één vraagje, en dan gaan we het <tie> over jullie boek hebben. Ja. Uh, dat is over wat je aan het eind van de reportage hoort. Jeroen Dijsselbloem heeft dus uh, met veel aplomb... in, uh, in Buitenhoofd een paar weken geleden aangekondigd... van de overheid stapt hier uit. Maar wat blijkt nou? De overheid is wel uit het bestuur van het centrum uh, gestapt. Maar er zijn ook nog een heleboel werkgroepen... en daar zitten gewoon ambtenaren in... Heeft de overheid zich nou teruggetrokken of niet? Nou ja, niet dus. Maar ik vraag me af of uh, Dijsselbloem dit wist. Of dat, dit nu, uh, dat hij nu uh, een paar heel harde telefoontjes gaat uh, plegen... met zijn eigen ambtenaren. Je denkt dat die ambtenaren gewoon dachten... van de minister zegt dat wel voor de bühne, maar wij werken gewoon door. Ik, ik weet het niet zeker hoe dat daar gaat. Maar uh, waarschijnlijk is een van de redenen waarom die ambtenaren daar nog zitten... Dat uh, het Holland Financial Center bezig is met een onderzoek naar uh, um, wat zij noemen de non-banking sector, hè? dus laten we zeggen de brievenbusmaatschappijen. Um, dat onderzoek wordt gedaan in samenwerking met ambtenaren en dat willen ze eerst afgerond hebben. Uh, Frans Wekers, de staatssecretaris, die wil heel graag dat dat onderzoek komt. En, en, en misschien is dat de reden waarom die ambtenaren daar nog mogen blijven zitten. We zullen het zien. En uh, misschien een goed idee als Jeroen Dijsselbloem... even met zijn ambtenaren belt wat ze daar zitten te doen. Ja. Wat ja. lijkt jou? Ja. Ja. Joost van Kleef, jullie boek. Het ja. Belastingparadijs, waarom niemand hier belasting betaalt behalve u. Ik ja, heb een vaak vermoeden dat jij de ondertitel hebt verzonnen. Wat ja, een, een demagogische <laughs> titel heeft dat boek. Ja, dat is absoluut waar. Um, maar de titel klopt, uh, dus daarom staat hij er ook op. Uh, Nederland is voor uh, buitenlanders een belastingparadijs. Niet voor uh, de inwoners van Nederland, dus niet voor uh, u en ook niet voor mij... ook niet voor de mensen die luisteren waarschijnlijk. Maar voor uh, buitenlanders en uh, buitenlandse multinationals met name uh, wel degelijk. Wij zijn die ja. stommers die 52% inkomstenbelasting ja. betalen. Ja, absoluut. En dat zijn allemaal firma's. Uh, in het ja. boek heet de firma die het meest wordt gevolgd... die heeft de helemaal niet herkenbare vorm naam Moonbucks. Ja, dan komen uh, we erop. Waarom ja. durfden jullie het niet gewoon Starbucks noemen? Angst voor advocaten? Om, nee hoor, helemaal niet. Omdat wij uh, met Moonbucks in het boek leggen wij uit... welke mogelijkheden er allemaal zijn om belasting te ontwijken. Starbucks gebruikt daar wel een hele hoop van, maar niet allemaal. Dus wij dachten, nou ja... dan. Noem het een beetje anders. Um, uh, vandaar, het is, het is wel degelijk een fictief voorbeeld. Wat hebben firma's als Starbucks, maar het gaat ook om Walmart... en nog een aantal die jullie noemen. Het gaat om heel veel. Het Wat hebben om. die te zoeken op die Zuidas in Amsterdam... waar we het net over hadden? Nou, ze zitten niet zozeer op, uh, op, de, op de Zuidas. Op Zuidas vind je heel veel trustkantoren. En daarvan maken deze multinationals niet allemaal trouwens. Sommigen doen het zelf. Uh, maar veel uh, multinationals maken gebruik van diensten van een trustkantoor. Want als je van de Nederlandse... Uh, uh, Goedkope uh, belastinggebruik wil maken, dan moet je hier daadwerkelijk zitten. Dat zitten moet je niet altijd letterlijk nemen. Um, uh, maar daar kunnen uh, uh, trustkantoren wel degelijk voor zorgen. Dus een bedrijf krijgt dan een, een, een, een telefoonlijn, een bankrekening en een adres, namelijk het adres van het trustkantoor. Uh, Wat is er aan Nederland, specifiek aan Nederland, zo aantrekkelijk voor Starbucks, voor Walmart? Maar het gaat ook om YouTube, de Rolling, ja. Rolling Stones. Bono. ja, ja, ja. Uh, Nou, we zijn goedkoop. Dat is, het, ja. dat is het antwoord. Nou, kijk, Nederland, Nederland heeft ontzettend veel belastingverdragen afgesloten, bijna honderd met allerlei verschillende landen. En die verdragen zijn in principe bedoeld om te voorkomen dat bedrijven twee keer over dezelfde winst belasting betalen. Hè? Dus als Starbucks in Amerika dat heeft. Dat is redelijk. Als, als Starbucks in Amerika actief is en in Nederland, dan regelt zo'n verdrag dat ze niet en in Amerika en in Nederland over hetzelfde bedrag betalen. Maar. Wat, wat slimme belastingadviseurs hebben uitgevonden, die weten die, die belastingverdragen zo toe te passen dat er niet twee keer uh, dat er niet uh, uh, twee keer belasting wordt betaald, maar twee keer niet. Want hoe gaat dat? Uh, dat is misschien wat technisch, omdat hij het voor de, het voorbeeld van uh, van Starbucks, ja. dat kwam ook voor in uh, de vpro uh, televisie uh, tegenlicht. Of, uh, tegenlicht van ja. de week de uh, Tax-Free Tour. Uh, Starbucks maakt verliezen in Engeland en al ja. heel lang... Ja, door het geld naar ze, Nederland Terwijl ze maar sluizen. filialen blijven openen. Dus je vraagt je af wat voor management zit daar. Maar wat doen die in Nederland nou, waardoor werd, ze in Engeland verlies werken? Het, het werkt uh, simpel gezegd zo. Alle Starbucks-vestigingen in Engeland... die moeten aan een, een Starbucks-vennootschap in Nederland... een vergoeding afdragen voor de koffierecepten... voor het gebruik van de naam Starbucks voor de, de, de manier waarop de winkels ingericht en, en de, de uniformen die de, de, de medewerkers dragen. Dat geld moeten ze overmaken aan Nederland, dat noem je royalties. En die royalties zijn in Engeland aftrekbaar. Nou, daardoor wordt de winst daar gedrukt. En in dit geval zover dat, dat Starbucks kennelijk verlies maakt daar. En in Nederland niet belast. En in Nederland worden royalties met 0% belast. Dat is de truc. En daarom zit Mick Jagger hier ook. En daarom zit Bono hier ook. En de voltallige U2 zit hier. ACDC. ACDC ja. zit hier ook. Dus uh, al die royalties op de En heel liedjes. veel bedrijven doen dit ook. IKEA doet dit. Uh, noem maar op. De blauwe doos. Joost, ja. het boek heet Het Belastingparadijs. Er is ja. een hele discussie inmiddels deze week losgebarsten over de vraag... mag je Nederland nou een belastingparadijs noemen of ja. niet? Van de PVV niet, hè? Want die hebben een motie ingediend ja, een in de, de Kamer dat, dat Nederland je... geen belastingparadijs is. Ja, correct, correct. Of in ieder geval dat je het niet zo, uh, dat je het niet zo zou mogen noemen. Ja. Ik denk dat heeft... Misschien zijn ze bang dat er nog meer buitenlanders, buitenlandse bedrijven bijkomen. Dus misschien is dat de reden. Die motie heeft onder andere de steun van de Partij van de Arbeid gekregen. Maar ja. gisteren was er opeens een nieuw geluid, namelijk in College Tour, waar Diederik Samson zei, we gaan die postbusmaatschappijtjes aan de Zuidas aanpakken. Ja, Verrassend. En eigenlijk ook weer niet verrassend. Want er zijn om de zoveel jaar weer politici die dat, die dat roepen. Tot nu toe is daar een weinig, van, een weinig van terecht gekomen. Er zijn wel wat, wat eisen die heel af en toe een beetje worden opgeschroefd. Maar het stelt allemaal niet zo heel erg veel voor. In Nederland blijft voorlopig echt nog wel een belastingparadijs. Je gelooft het niet dat de PvdA er echt werk van gaat maken nu? Uh, nee, dat geloof ik niet. En ten tweede, uh, als ze dat al uh, wel zouden doen... Uh, we hebben ook een woud aan belastingverdragen. Als je die allemaal op moet gaan zeggen, dan ben je nog wel even bezig. Bovendien is er een hele sterke lobby vanuit de financiële sector... om te zorgen dat het circus gewoon door kan draaien. Ja, dat Holland Financial Center bijvoorbeeld. Uh, het Holland Financial Center is dan nog een, uh, een, een heel bekend voorbeeld... maar het meeste lobby begint gewoon achter gesloten deuren. Martin, uh, je hebt ook mensen die zeggen... je moet dat ook helemaal niet veranderen. Ik hoorde Sibrand Buma van het CDA daarnet in Kamerbreed zeggen van... ja, je, je moet die wetten niet gaan veranderen... want uh, waarom zou Nederland het goede voorbeeld geven? Dan lopen al die bedrijven weg naar de Kaiman-eilanden. Dan zijn we nog verder van huis. Ja, dat ja, vind ik een beetje met, met het vingertje wijzen. Dan kan je ook wel zeggen van, weet je wat, we gaan in Nederland... kinderarbeid toestaan, <lacht> uh, want anders doen ze het in China wel. Dat is, uh, ja, ik vind dat nooit zo'n sterk argument. Het is wel degelijk een belastingparadijs, Nederland. Zeker. En het moet wel degelijk worden aangepakt. Uh, ja, als je er vanaf wil, ja. Joost, je ja. hebt één keer een bestseller geschreven... namelijk over de overleden horeca-gigant Kooistra. Ja, dat klopt. Het boekje voor ja. de zaak Kooistra, ja. Heb je toen zelf overwogen van... ik maak nu zoveel winst en ik dreig daar zoveel belasting over te moeten betalen... ik ga ook offshore? <lacht> nou, met dat, met dat boek niet... Uh, we hebben het wel met dit boek overwogen. Eigenlijk uh, Eigenlijk het nawoord van dit boek zou bestaan uit hoe wij de royalties zouden offshoren. Dus zouden zorgen dat wij die belastingvrij in handen kregen. Uh, daar hebben we naar gekeken en we hebben erover gepraat met een aantal adviseurs, deskundigen en advocaat. Uiteindelijk uh, zou ons dat 25.000 euro kosten. Dus we dachten, nou ja, als dat zo, dat is voor ons, is dat gewoon te duur. We zijn IKEA natuurlijk niet. Uh, dus hebben we het niet gedaan. Nee, dat soort constructies zijn alleen weggelegd voor de Walmarts en de Starbucks'en. Het Belastingparadijs is geschreven door Martin van Gees, Joost van Kleef... en hij was hier niet, maar hij heeft er ook aan meegeschreven, Henk Willem-Smits. Dank jullie voor je komst. Graag Dit was Argos. Straks trots in bedrijf, dat gaat onder meer over Cyprus. Ook een mooi eiland, maar niet zo mooi als de Bahama's. Ja. Kan in de agenda. Precies. Zometeen twee uur. Precies. De Tros Autoshow. Die revitalisering van Alpine. Het roembruchte label Alpine van Renault keert terug op de weg. Heel. Lekker Lekkere wagen. Ja, hè? En we testen het Vooide aanvaren met de Beierse BMW 320i. 170 pk. En dan is hij zuinig. Niet vergeten. Tenminste, op papier is hij hartstikke zuinig. Bas en Carlo zometeen om twee uur. Ja. Op één. Eén ding wil ik even van het hart en dat is... Radio 1. En ik ben het eens. Het nieuws van alle kanten.